Goedenavond, ik ben Sit van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Het ministerie van Justitie en Veiligheid neemt maatregelen om de asielstroom die deze zomer verwacht wordt aan te kunnen. Staatssecretaris Van den Burg zet meer agenten in om mensen die zich melden te identificeren. En als het nodig is gaat de staatssecretaris statushouders naar hotels verplaatsen. Maar dat is niet alles. Ik doe een oproep aan alle gemeentes in Nederland om de beperkingen die ze vaak opleggen bij opvang, om die weg te nemen. Want daardoor hebben we soms onnodig lege plekken in. Nee. Nu stellen gemeenten nog wel eens eisen. Ze hopen dan bijvoorbeeld door geen alleenstaande mannen op te vangen... de kans op onrust te verkleinen. De verwachting is dat er dit jaar meer dan 75.000 asielzoekers naar Nederland komen. Een wapenstilstand in Soudaan is weer voorbij. Er was afgesproken om een week niet te vechten. Maar twee dagen na die afspraak is er toch weer geschoten... in de buurt van de hoofdstad Khartoum. En er zou ook een vliegtuig zijn neergehaald. In het land vechten de regering en een gewapende militie met elkaar. Honderden burgers zijn overleden door het geweld... en honderdduizenden mensen moesten vluchten. Nederland gebruikt nog altijd te veel olie, gas en kolen, zegt de Europese Unie. 13% van onze stroom is groen, terwijl dat gemiddelde in Europa hoger is, namelijk 22%. Nederland zou volgens Brussel bijvoorbeeld meer moeten investeren in het elektriciteitsnetwerk. En een Amerikaanse dierentuin heeft sorry gezegd voor de mishandeling van een kiwi. En dan bedoel ik de bijna uit uitgestorven vogel uit Nieuw-Zeeland. Voor 20 euro mochten bezoekers van de dierentuin de kiwi aaien onder een felle lamp, maar daar kunnen die vogels helemaal niet tegen, want het zijn nachtdieren. In Nieuw-Zeeland waren mensen er boos over, want de kiwi is daar een nationaal symbool. En nu zegt de dierentuin dus sorry. It was wrong. Um, it is quite frankly indefensible. It's not postponed. It's not delayed. It's not being re -evalued. It's done. It's never going to happen here again. De dierentuin belooft het nooit meer te doen.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 Is het een op... goede gitarist geweest? Daar ja. Ja, lopen de meningen heel erg uh, ja. uiteen. Okay. Het was natuurlijk geen Showmaster. Dat nee, is een nee, zeker vaak niet. een nee. beetje ook de, zoals naar Ringo gekeken, een drumwerk. Ja. Zo heel erg functioneel. Heel erg. Mm -hmm. ja, hoe kan het anders? Beatlesk? Ja. En dat, dat is als je de, dus de, de, zeg maar de, de fans van George. Ja, de gitaar ja. Die vinden ook geloof ik. Hij deed.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 Want daarvoor had je natuurlijk allemaal solo-artiesten, uh, uh, eigenlijk. Hè? Ja. Want die harmonieën van hun zijn natuurlijk verschrikkelijk mooi, hè? Ja. Want we gaan Ik... later in de uitzending gaan we nog uh, van dat uh, Love-album, gewoon Becorns draaien, dat a cappella nemen. Ja, fantastisch, ja, ja. En hoe Ik heb er nooit zo stilgestaan, want die harmonieën zijn natuurlijk wel voor hun zeer uh, bepalend geweest. Zeker. Ja. Ik denk altijd dat vooral het zangtalent van McCartney. Uh,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 De devil in her heart, ja. Yeah. Ja, yeah, niet de uh, devil in my heart. Dat, oh, zo heb ik het altijd gezien. She is the devil in my heart. Nee. Oh, no, no. Nee. Ja, ik heb yeah. wel het idee, George, die krijgt dan van die boterzoete nummers altijd toebedeeld. Ja. Do you want to know a secret? En everybody is trying to be my baby. Ja. Yeah. Uh, happy just to dance with you, ja. Yeah, yeah.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 Harrison kwam ineens met een beetje... met een beetje, vernijn, beetje Met een beetje zo, ja. sarcasme over, Dan Baddemy. Hij ja. heeft meer van dat soort nummers geschreven. Ja. En het was, uh, dat was... Dat droeg heel erg veel bij... aan, um, aan het hele palet van de, van de Beatles. Dat je oh. dus ook weer, uh, ja. ook weer wat anders hoorde dan... Uh, ja. ja, want je hebt gelijk in, in het begin... was het alleen maar love songs inderdaad. Ja, ja. ja als ze ja. dat Lennon is daarmee gebroken. Die kwam op een gegeven moment met I'm a loser. Uh, op, ja, oké. Okay. Op Beatles for Sale. maar eigenlijk was George Harrison al was voor. al eerder. Ja. Don't met met zo'n trendbreuk. Yeah. Don't dus Die komt van. Oh, uh, een and aan George. De Beatles, ja. Oh, oké. Okay. Toen hij begon. Dat is het eerste nummer wat hij geschreven heeft. Ja, oké. Okay. Ja. <middels>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 Spiritueel, diep spiritueel. Maar ook heel krenterig heb ik gelezen. Ja. ja, goed punt. Ja. Een stille persoonlijkheid, maar tevens een genadeloze grappenmaker. Nou, oh, we honger, dat zou ik wel horen. Het laatste ja. geldt ook nee. voor John Lennon, ja. uh, denk ik. Maar, uh, ja, ja dat dat tot een bepaalde grilligheid. En dat, geloof ik, ook uh, is een solo-carrière. Daar uh, heeft hij ook al lang mee geworsteld, hè?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 White Album speelt uh, McCartney op drums. Dat is heel bekend. <laughs> uh, ken je dat verhaal niet? Dat nee, ken ik niet. nee. even stel eens. Trouwens, nog eerder is, is McCartney uh, weggelopen. Want het nummer She's van de Revolver... Ja? Dat, dat wordt door drie Beatles gespeeld. En eigenlijk ook gecomponeerd. Oh, oké. Okay. Uh, yeah. Want McCartney, maar dat is nooit helemaal opgehelderd. Die is toen... Uh,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 ja, zo, dus ze moeten elkaar toch wel kennen, zou je denken. Want hoe lang hebben ze nou niet bij elkaar gespeeld en intensief samengespeeld natuurlijk. Dus je zou denken, nou, die kennen elkaar wel een beetje. Ja, ja. ja dat, dat zal ook dus còn... zeker uh, op zich gelden, ja. maar uh, dit, dit vond ik ook heel vreemd. En George was in die zin ook wel erg uh, negatief, maar... Uh, ja. Hoe was het ook weer? Hij kwam daarna back, terug met... Uh, je ja, had dus een paar keer... Ja, hij kwam daarnaar nee, terug. Press, was de vooral toch? Of, of kwam nee, ik, hij ja, kwam daarna ja, terug. Ja, ja. Nee, zo was het. Hij ja. wilde, de voorwaarden waren van, we gaan hier weg. Niet meer in de Twickenham. Oké. Okay. Dat, dat heeft hij wel, uh, dat, hij heeft eigenlijk ja. dat, dat proces op die manier ook wel weer vlot getrokken. Ja. ja dat uh, dat, dat moeten we ja. ook weer. Ja. Een, ook weer, uh, weer een compliment ja. voor dus George. <laughs> we hij houdt wel positief. Ja. Nou, maar, zeker. Uh, maar het klopt, hij, hij heeft ja. inderdaad sindsje op een gegeven moment gewoon uh, weggelopen. Ja. Ja. Het uh, ja. ja. had ook zo kunnen blijven natuurlijk. Als ja, je. zeker. Ja, dan ja. was de uh, Let It Be nooit uh, afgemaakt ja. natuurlijk. Hè? Die ja. mooie film afgenomen. Ja. En Abbey Road. Dan uh, hadden we misschien nooit ja, uh, inderdaad. Ja, uh, <laughs> van Sam uh, ja, Van Je ja. ja, kan ze op die manier kunnen ja. genieten. zeker. Oh, daar heb je gelijk in, ja. ja. You'll never know how much I really love you.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 Ja, ja dat, uh, dat klopt. Vaak was er dan een, uh, het zijn eerste nummer, dan balde mee, toen was hij ziek. En toen dacht hij, nou, ik lig hier, ik zit hier thuis en ik kan niks. Laat ja, ik ja, eens ja. wat componeren. Ja, ja. Dus het is heel gek. Er kwam had een soort andere prikkel nodig. Ja, laten we met rust. Ja. Uh, om, om, te gaan, om aan het schrijven te gaan, aan het componeren. Ja, dat is zo goed inderdaad. Toen had McCartney en Lennart natuurlijk. Ja. Die stonden op en die ja. zochten elkaar op uh, ja. rond koffietijd of theetijd. Hoe uh, werkte dat daar? En uh, gingen, ja. Ja. gingen aan de slag.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 Allebei uh, super hoog niveau, met, met, een paar, met een paar minnetjes misschien. Mm -hmm. En uh, daar was Harrison uh, ja, heel goed bij. En was hij echt Beatle ook. Ja. Maar er zijn natuurlijk ook platen waar hij op een bepaalde manier anders erin zat. Hè? Zoals de Pepper, het is natuurlijk een hoogtepunt voor veel mensen, Klopt, Zoals de ja. Pepper, maar. Harrison raakte geen gitaar aan in die periode, zegt ik was totaal niet geïnteresseerd in de gitaar meer. Hij was alleen in de Indische in, in ja. Oosterse ja. filosofie, uh, ja. Uh, uh, ja, dat, dat neemt niet weg dat hij een geweldige gitaarwerk heeft geleverd op uh, ja, 'Sgt. n maar hij zat er toch heel anders in. Okay. Uh, ja. uh, nou ja, Led B zat hier er ook anders in, hebben we gezien.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 Ja, het is een Nieuwe, understatement. Ja. Ja, understatement? Ja, iedere Beatle is belangrijk geweest... voor de Beatles. Ja, dat maar, dat maar George... Een, ja, op zijn, ja. op een, op een, zeker als je er nog verder over nadenkt... en over doorpraat... kom je toch wel op hele aardige dingen. Ja. Want hij heeft natuurlijk ook... Uh, meerdere uh, andere instrumenten meegebracht. Wat je zegt, de twaalfstaag ja. gitaar... de zo ja. ja. of zo. Hè? Ja. Ja. En natuurlijk de Moog Synthesizer... Hè? van Here Comes the Sun. Zeker, ik ben blij ja. dat je dat noemt. was ik ja. ook vergeten, want er zit... Uh, in een paar nummers in Abbey Road zit de, de Moog synthesizer, hè? Ja, ja. Zit het ook niet nog in, in B-Course? Zou kunnen, inderdaad, ja. Ja, ja fantastisch. Ja, dat was 68, hè? Of 69, Abbey Road. 69. Ja, toen, toen kwamen we net, inderdaad, ja. die synthesizers op, ja. Ja, ja.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 Maar dat ik heb wel eens gehoord dat de opnames van de Rolling Stones een beetje een stuk kwalitatief slecht. Veel inderdaad. minder. Ja. Veel minder ja. Ja. Je hebt ook een beetje verstand van compressie. Dat wordt ja. al altijd, ja, ik weet niet precies wat het is, maar het wordt altijd toegeschreven. Als je dus de plaat uit die periode hoort, bijvoorbeeld mm -hmm. Aftermaths van de Stones... of Between ja. the Buttons, en je vergelijkt ja. dat met Help en rubber, rubber Soul. Nou, dat is, dat is, uh, die, oh, dat die is Stones erbij klinken veel ja. troebeler en veel...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 Ja, plus <laughs> Sorry, ik wil geen mensen beledigen, maar dat is toch wel een heel erg verschil, hè? Ja, groot verschil, to inderdaad, ja. ja, ja. Terwijl ik die oude ook nog graag draaien, maar het is totaal, klinkt totaal anders. Nee, want Betty de Butters zijn mooie allemaal, allemaal de morgen. Ja. maar de mat mooier, hoe 66, ja. wat dat betreft, ja. ja. Maar ja. het klinkt toch, ja, het klinkt toch. Ja. Maar ja, we kunnen niet. Uh, het was te mooi geweest dat George Martin de Beatles en de Stones had geproduceerd. <laughs> Dan was de wereld uh, volmaakt geweest. Ja.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 En dat, ik weet niet of dat nou helemaal uh, een idee van George was. Hij zat natuurlijk al uh, wel uh, initiëren. Yeah. Yeah. Maar de um, White Album is geen sitar, uh, geen, is geen nee, veldenwegen nee. te bekennen. Dat heb ik nooit nee. begrepen. Nee, dat Want dat hij klinkt zeggen. natuurlijk ja. met Savoy Travel gewoon heel erg poppy. is een fantastisch ja. nummer. Ja. Maar, uh, of, of vergeet ik dan iets? Nee, er zit geen sitar volgens, volgens mij. Dat is uh, niet, nee. nee. Dus... Uh, Nee, tekst I'm in my... Pim, hoe komen ja. we daarachter? <laughs> Wat is daar gebeurd? <laughs> dat is toch eigenlijk heel vreemd? Ja, we even, was toen uh, al 67 of zo? To, terwijl... Was was, uh, en wanneer ja. gingen ze naar uh, India? Ja, eerder ja. al hè? Ja, Tijdens de naar, revolver of zo dus hè? Ze gingen naar India uh, in de periode dat... dat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 gezegd. Nee, nee, nee, nee, dat is daarvoor. Dat is oh, echt okay. daarvoor. Wat het, het grappige is dat Selma McCartney heeft dus invloeden opgepikt uit India, wat hij daar gezien heeft. Boy, don't, don't do yeah. on the road. heeft gezegd, ja. Ja, Dat was iets wat ik daar zag. Uh, Lennon heeft uh, de Prudence, dat is allemaal daarop gedaan. En ja. Daar geschreven, maar ook geïnspireerd op die, wat ze daar meemaakten. Ja, natuurlijk, en natuurlijk, ook of the child, child of ja. Nature, hè, wat later Jealous Guy is geworden. Ja, okay. Dus allemaal, ja. zelfs Lennon uh, werd ja, ja. een beetje ge ge gegrepen door, ook, uh, ja. door die mensen ja. die sfeer. Ik denk op een gegeven maar moment het zal lang vormen inderdaad. Ja, ja. Maar uh, ja, hij heeft dus wel een hoop En George, gehad, ja. die... Uh, maar dat is het aardige weer, denk ik. Alweer al al praten en mm -hmm. zo. Omdat je er ook zelf ook over India begint. En dat... Uh,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 Oost, daar was hij ook helemaal gek van. Ja, hij leefde nooit zo'n gevolg, zo? maar nee. dat klopt. Ja, dat, is, ja. uh, dat maakte hem dan weer interessant. Het, heeft dus, het is dus niet zo als je een spiritueel figuur bent... dat je dan het, het materiële nee. helemaal loslaat. Want nee. hij was dol op, uh, ik heb al gezegd, op gitaren. Ja. Dat is in zijn begintijd. Maar uh, op mooie, mooie spulletjes, mooie ja. instrumenten. Maar dat auto's vond hij ook wel spannend. Ja, Wat? maar daar heeft hij ook iets over gezegd. Hij heeft op een gegeven moment, misschien...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 bevreemd en ook bevreesd. Hij, hij, hij, ja, heeft ja. Zijn, ja, ja. zijn zenuwen gewoon. Heeft, daar hebben daar een opdonder van gekregen, oh. zei hij ook. Ja. My nervous system, we gave our nervous systems. We, ja, uh, oké, okay, ja. Dan kan je iets voorstellen. Ja. Ja. Ja. De mensen gaven ons ja. al die aandacht, maar we gave our nervous systems. Ik denk, wat ja. bedoelt hij daarmee? Ja. Maar ja. Ja. Ja. Het was soms behoorlijk zenuwslopend. je kent ook de verhalen. Ja. Ja. Hè? Zo ook. Zeker. Ja. Maar um, uh, het kan ook zijn... net als zijn songschrijverschap... zich ontwikkeld heeft... via die lijnen van uh, die stekelige nummers... die hij schreef. Ja. En later, dan weet je trouwens dat, dat, uh, dat Indiaanse... Ja. Uh, hoe, hoe is hij aan die... hoe is het gekomen inderdaad? Ja. Hoe is hij eraan ja. geraakt? En, en ja. uh, dat, ja, dat... Dat is, is een, een beetje onduidelijk. Dat he? is mij ja. ook nog niet opzoek. helemaal... Uh, Wat heb jij zijn uh, biografie gelezen? I mean mine...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 En ze willen gewoon, teken, ja. ja, je wil ook weg van die, van die hele gekte. En ja, uh, Ze willen een beetje rust in je kop. Dus ja. dat, dat, dan kom je natuurlijk, dan zit je daar natuurlijk wel mooi, denk ik. Dat denk ik ook inderdaad, ja. En de vrouwen ja. gaan mee en uh, er lopen nog wat vriendinnetjes <laughs> ja, ja, <ja>, omheen. Ja. <laughs> Sexy C die uh, hebben we eraan te danken. Well, Dressed, Dressed it up it and up they and call it me Everybody's, my my baby. Everybody's trying to be my baby my Everybody's trying to be my baby Everybody's trying to be my baby now Woke up last night, half past four Fifty women knocking on my door Everybody's trying to be my baby Everybody's trying to be my baby Everybody's trying to be my baby now Last night, I didn't say late All the home I had a 19 day Everybody's trying to be my baby Everybody's trying to be my baby Everybody's trying to be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 toegevoegd aan het nummer of zo of zo. Ja. maar de credits gaan dan meestal op uh, Leonard ja. Bernstein inderdaad. Ja, je hebt maar, natuurlijk ja. flying, ja. maar flying is dan wel de alle vier Beatles, de uh, credits. Uh, Oké, okay. dat is de enige. Was, uh, ja, ja. volgens mij de enige. Ja. Dat, uh, maar goed, het klopt al. Het zegt er iets over, de, over, het, over het gedrag. Over de karakter van, van de yeah, mannen. En yeah, uh, yeah. die dynamiek ertussen. Ja, dat ja. Heeft ja. Toch altijd, vond ik toch altijd wel vreemd. Dat er ja. geen credits waren. Ja, misschien maar, was die samenwerking tussen Lennon McCarthy zo sterk. En zo... Uh, ja, waar hij tegen keek inderdaad. Dat hij daar ook niet tussen kwam of zo. Of, uh, ja. Misschien zag hij toch die twee ook als grote helden of zo. hè?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 ja volgens mij Het, was alles uh, uh, Northern Songs was gewoon allemaal uh, Lennon McCartney en Lennon McCarthy zijn natuurlijk dat Peter eigenlijk hoor ja ja nee was, nee? was goed hoe Lennon McCartney maar dat zouden ja, we nog even ja, maar, ja. Dus die zijn natuurlijk ook gestopt uh, samen te naar naar revolver ja redelijk snel inderdaad ja, ja. maar Wat toch cool. dat, dat vind ik wel goed van ze, ze hebben altijd toch wel samen die credits genomen of zo of, ja. Uh, ja dat vind ik al ja. uh, heel positief niet ja. te moeilijk doen en zo ja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 Ja, nooit uh, best heel gestaan. Nee. Doesn't really matter what chords I play, what words I say.